Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Volgens de fractie van GroenLinks lijken de verschillende NAVO-partners verschillende visies op na te houden. En is er is veel onzekerheid over wat er precies onder de operatie valt. Zolang er geen duidelijkheid is, kunnen wij geen medeverantwoordelijkheid dragen voor de NAVO-missie in Libië, vindt de partij. In Moskou en Sint-Petersburg zijn in totaal meer dan 150 demonstranten opgepakt. Onder hen is ook oppositieleider en oud-vicepremier Boris Nemtsov. Tegenstanders van de Russische regering gaan elke 31ste dag van de maand de straat op om te protesteren. De dag is een verwijzing naar artikel 31 van de grondwet waarin het recht op samenkomst wordt gegarandeerd. Vandaag de zijn de meeste opgepakt bij het protest in Sint-Petersburg.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 Op Lampedusa, een eiland van 5000 inwoners, zaten eerder deze week 6000 vluchtelingen. De lokale bevolking beklaagt zich over het afval dat de Tunesiërs achterlaten. De eilandbewoners die veelal afhankelijk zijn van het toerisme... vrezen dat veel toeristen Lampedusa links zullen laten liggen. Het weer bevolkt met minimaal rond 8 graden, plaatselijk wat regen. Overdag valt verspreid ook een beetje regen. en Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 14 graden in het noorden tot 19 in het zuiden.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 We zijn alweer over de helft van deze uitzending van Nachtzuster. En er zijn nog vragen die niet beantwoord uh, zijn. Zoals de eerste vraag van vannacht. Dat is toch jammer. Die arme Ronald kan niet gaan slapen voordat zijn vraag beantwoord is natuurlijk. Dus ik leg hem je nog een keer voor. Uh, de zus van Ronald had een kalkoen. Die kalkoen legde negen eieren. En uit die negen eieren kwamen negen kleine kalkoentjes. Terwijl er nooit een mannetjeskalkoen bij deze kalkoen was geweest. Kan een kalkoen zichzelf bevruchten? Vraagt Ronald zich af. 0800 1121, als jij het antwoord weet. En uh, Marty wil graag weten wie er beslist dat er bijvoorbeeld 380 gram in zijn pak hagelslag zit. Wie, wie gaat daarover? Als je dat weet, bel dan ook even. Gerrit wil weten wat er met je lichaam gebeurt als je bespoten groente en fruit eet. En Johan wil weten, bestaat de vrije wil? Nou, daar had Peter net al een duidelijke mening over. Je kunt er nog over bellen, 0800-1121. Willem wil weten hoe de bloemen op de ramen komen als het vriest. Waarom dat bloemenmotief? En Martine wil weten of de asbestbuizen in haar huis schadelijk zijn... en hoe ze kan meten of er nog schadelijke asbestdeeltjes in haar huis aanwezig zijn. 0800-1121, twitteren via twitter.com slash nachtzuster... mailen via Nachtsuster en chatten, oftewel meepraten via de computer via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als je even belt, 0800-1121. Als je wil natuurlijk. Maar ja, dan ga ik er wel weer vanuit dat de vrije wil bestaat. Hé, wat ingewikkeld vannacht. Cheap trick is dit. I want you to want me I want you to want me. Van Cheap Trick was dat. Ik zit even te zoeken, want we hadden de, vorige week hadden we dat probleem... met de crypto die niet opgelost werd. En um, nou heb ik dus de afgelopen week heel verschrikkelijk veel um, mailtjes gekregen... van allerlei mensen die een poging deden om de crypto te beantwoorden. En heel veel mensen hadden hem ook via... De mail fout, maar ik herinner me toch dat ik één mevrouw had. die hem goed had. Nou, en dan nou kan ik het toch niet meer terugvinden. En dat vind ik dan weer zo jammer. Want als ze dan als al die mensen die maar de moeite nemen met dat. Uh... Ah, ik heb het toch gevonden. Al die mensen die de moeite hebben genomen om te mailen naar nachtsus. onder Max.nl. zit ik dan altijd. De rest van de week zit ik daarvan te genieten om dat allemaal door te lezen. Ik denk van ja, dan moet ik het toch ook even belonen. Maar ik heb het gevonden. Gea Lukens. Die uh, krijgt iets uh, thuis gestuurd. Moet ze me nog wel even de adres mailen, maar ik zal het allemaal via de mail wel even regelen. En inderdaad, de opgave van vorige week was... De, uh, hier, hiervoor ga je niet naar de huisarts. De oplossing moest bestaan uit 13 letters. Ik kreeg ontzettend vaak toegestuurd zelfmedicatie. Dat was fout. Maar uh, ja, deze Gea die had het dus goed. En dat was inderdaad computervirus... Een prachtige crypto dus. Nou, misschien hebben we later deze uitzending nog tijd voor een nieuwe crypto... die Mieke mij altijd weer zo heel vriendelijk uh, toestuurt. Dus uh, hou dat in de gaten. En dan doen we het gewoon via de telefoon hoor. Want meestal zijn ze toch op te lossen. Alleen vorige week was die blijkbaar te moeilijk. 0800-1121 blijft natuurlijk gewoon het uh, telefoonnummer dat je kunt, uh, kunt bellen... als je een vraag hebt. En vooral ook een antwoord. Hè, want ik heb nu zoveel vragen openstaan. Het zou zo fijn zijn als we... Er een aantal nog wel even kunnen beantwoorden. En ik heb Loes aan de telefoon. Hallo Loes. Ja, hallo Hartstikke. Hallo, <laughs> Ja klinkt vrolijk. Uh, sorry, nog een keer over de, over de groene groenten. Ja, nee, dat geeft niks. Uh, nou, ik zou je vertellen, ik ben 91. Zo, dat hoor je er ook niet aan af. Nee. En, nee. <laughs> en wij hebben nou vanaf kind af aan, weet ik niet anders, van uh, de spinazie werd, die over was, die werd weer opgewarmd door. Eerlijk waar? Ja, dus ik had al langer onder de groene zoden moeten liggen. Nou ja, maar misschien ben jij dan net uh, een, uh, een, uh, een, een zusje van Popeye. <laughs> ja. Dat het dat, dat, dat, dat, dat gewoon bij jou net weer een goede, dat jij gewoon uh, nitrietbestendig bent of zo. Nou ja, moet je luisteren, uh, ja, uh, bij ons allemaal, dat was vroeger, vroeger gooide je toch ook niks weg? Nee. Nee, dat werd weer opgewarmd hoor. Maar je, warm jij nog steeds je spinazie wel eens op? Ja hoor, en alle groenten groen. Groene groenten. <laughs> en dat andijvie? Ja. Lekker ja, gekookte ja. sla? Uh, ja hoor. Al, nou, <laughs> gekookte sla. Nee, over die sla. De verlepte sla. Weet je hoe ik mijn sla bewaar? Nou. Want ik ben maar in mijn dooie eentje, dus ik maak niet zo'n kropje sla op. Nee. Nou, dan uh, moet je een watje nemen... En je de holt dat sla-kropje, dat doe je uithollen. Doe je dat natte, uh, uh, hoe heet het? Uh, watje. Watje of, of uh, keukenpapier of weet ik veel. Doe je daarin. Je doet hem lekker in, uh, in een zakje, in een plastic zakje. In de, in de groente uh, sla. In de groente. La. In de sla. In de groente uh, la. En nou, ik doe daar een hele week mee. Echt waar? Met één kropje sla? Ja, ja ik eet niet veel. Nee, maar dan zit je gewoon een beetje... Een heel klein uh, prutje sla zit je dan in te pritten. Ik heb, uh, uh, ja, een, een, uh, moet je luisteren, een blaadje of vier, vijf. En dan heb ik oh. al genoeg. Maar je bent 91 en je doet het allemaal nog zelf. Je zit zelf je sla kropje uit te hollen. En, uh... ja, ja. ja, en dat doe ik ook met de bloemkool. Ook uithollen? Ja, gewoon uithollen. Een uh, nat uh, flittertje erin. En hupsakee in een plastic zak. En klaar is Kees. En hoe lang kun je het dan bewaren? Nou, dat, dat, nou, dat hangt natuurlijk wel eens even van de... krop uh, of De, de, ja, de, de, de kwaliteiten. Ja, ja. Maar uh, nou, meestal een, uh, toch wel een dag of vier, vijf. Oh, wat handig. Ja. ja. Ja, ik heb vroeger ook gekampeerd en dat deden we ook zo. Oh. En woon je nu nog helemaal op jezelf? Ja, en ik heb, heb vorig jaar, precies een jaar geleden, heb ik ook mijn heup nog gebroken. Oh, jasses. Ja, Dus ik hommel nu achter een rollator aan. En hoe deed je dat dan? De, de, toen je, want dan kwam je uit het ziekenhuis en moest je even voor jezelf uh, zorgen. Nou, toen heb ik eventjes van de, hoe heet dat? Van de keuken gehad. Oh ja. Dat weet je wel, zo'n zo'n <laughs> thuis hoor. Uh, Oh nee, uh, van de uh, uh, uh, maaltijd op wielen, hoe heet dat? Ja, nou precies. Tafeltje dekje. Ja, ja. ja. ja, ja. ja maar daar uh, was ik gauw bij klaar hoor. <laughs> ja, ja kocht, want die, die doen geen zelf. watje in de sla. Nee. <laughs> maar uh, nou ja, nogmaals, voor mij is, is het een fabeltje. Ja, nee, dat is wel. Doen. Je bent het levende bewijs, Loes. Ja, weet je het ook. Hey, en Loes, ja. hoe word je nou zo FIF 91? Nou, bij de tijd blijven. Oh, en hoe doe je dat? Uh, overal belangstelling voor hebben. Oh, oké. Okay, nou, dat lukt me wel. Ja, ja inderdaad. Ja. Nou, meid, ik, ik vind het zo leuk dat jij weer terug bent. Oh, dank je wel. Ja, ja. Dat, ik heb uh, vroeger ook altijd geluisterd. Het was op zaterdag, hè? Mm -hmm. ja, ja, ook altijd geluisterd. Ja. ja, en dan de volgende dag ben je niks waard, hoor. Nou, volgens mij valt dat wel mee, Loes. Volgens mij kom jij vrijdag wel door. Ja, nou schei uit. Mijn zoon die komt nieuwe dingen ophangen en een gekapt. Maar jouw zoon die is dan ook al in de 70? Uh, nee, die wordt 65. Oh, oké. Okay. Oh. Ja. En mijn dochter die is uh, 58. En dan heb ik er nog eentje en die is. Uh, Oh, die wordt 60. ja. Oh ja. En ja. die hebben ook allemaal weer kinderen natuurlijk? Die hebben ook allemaal... Het leeft allemaal nog. En hebben die kinderen ook alweer kinderen? Uh, even kijken. Ja, eentje. Ah, echt? Ja, ik heb een, achter, ach, een achter, achterkleindochter. En hoe, hoe noemt die jou dan? Ja, die is nog te klein zeker. Nee, dat, gewoon oma hoor. Oh, het is allemaal gewoon oma? Oh, het is allemaal gewoon oma, joh. Leuk. Ja. Nou, ik uh, ja. ga ophangen. Oké, okay, ja. Lekker spinazie ja, morgen. De is al leeg. Oh. <laughs> goed gewerkt. Ja, we heb je goed gewerkt. Dank je wel, Loes. Oké. Okay, Tot ja? de volgende keer. Veel plezier met je uitzending. Dank je wel. Jij ook. Dank je. Dag. Fred. Ja. Hallo. Hey. hey. Alles goed? Nou ja, het gaat best goed, ja. <laughs> ja. Hé, hey, ik had een aanvulling op, die, uh, op, die, op, op de spuiten van groenten. Oh, fijn. Ja. Uh, nou, ben ik 46 jaar. Oh. En ik leef nog steeds. En ik eet gewoon ook iedere dag groente. Ja. En ik weet niet precies. Uh, wanneer ze begonnen zijn met het bespuiten van groente. Nee. Maar ik denk allemaal dat het immuunsysteem van het lichaam. Uh, daar wel een manier voor gevonden heeft om. Uh, om dat kwijt om te raken. Ik vind het een hele positieve benadering. Maar het lijkt me. Het lijkt me, ja, het lijkt me uh... Iets te positief om te zeggen van, nou ja, ik leef nog, dus volgens mij uh, gebeurt er niks. Nee, nee, nee, maar zo bedoel ik het toch helemaal niet. Nee. Kijk, het zal vast niet goed zijn voor een mens, maar anders zouden we toch allemaal, uh, allemaal heel erg vroeg doodgaan. Of zien je dan keer? Nou ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet. Maar er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel mensen die kanker krijgen. En dan weet je niet waar, soms weet je niet waar het van komt. Ja, dat is waar. En dan zou het zomaar kunnen komen van al die, uh, van al die uh, bespoten groenten en fruit. Waarvan we zeggen ja. van, ja, we moeten ja. er twee, twee stuks fruit per dag eten. Ja, dat kan. Want er was toevallig vorige week een uitzending van een Sveblauw-reporter. Dat mag ik even kwijt zijn. Uh, die, dat ging daar toevallig over. En uh, ja, die, die, die, uh, die, die, uh, die bedrijven die, die pesticiden maken, ja. die zijn zo vreselijk machtig dat je daar bijna niks aan kan doen. Hm. Maar ja, als je, als je geen bespoten groenten wil, uh, wil eten, dan neem je biogroenten. Ja, nee, ja daar zit natuurlijk wel wat in, maar ik kan me ook wel voorstellen dat Gerrit gewoon nieuwsgierig is en dus de vraag ja, stelt nee, nee. van wat doet ja. het nou eigenlijk met je? Ja, dat begrijp ik hartstikke goed. En, uh, maar ja, aan de andere kant, uh, ja, ja, nogmaals, ik denk dat het lichaam daar uiteindelijk een keer aan gewend wordt. Ja. Denk ik. Nou ja, laten we het hopen. Ja. Ja. Maar dan vraag ik me af of je nou, of je nou um, uh, beter geen groenten meer kunt eten of beter groenten met, um, met uh, uh, gif of uh, ja bespotte groenten. Nee, sowieso geen vaak natuurlijk. Oh, en dan eten we gewoon nog wel fruit. Ja. Hoor ik nou ja, iemand maar... praten bij jou op de achtergrond? Nee. Oh, wacht even, even stil. Ik ben helemaal in meentje. Even stil, Fred. Even stil. Oh ja, en die van die kalakoe, dat is natuurlijk onzin, hè? Oh, ja. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hoezo kan dat niet? Ja, het is 1 april. Ja, nou, ik dat vond... Je, dat heb je zelf ook al gezegd. Ja, maar ik denk... Ik, ik, dat, dat kan ik met iedere vraag wel zeggen. Nee, dat is, hoeft niet per se. Ik bedoel, oh. die, die, die man die over die groenten begon... Nou, dat kan ik me goed voorstellen wat die, oh, ja. eh, dat hij daarover vraagt. Nee, ik wil, hoe, ik wil nu weten hoe het zit met die kalkoen. Nee, wacht. Ik kreeg ook. een mailtje namelijk van iemand. Ja, ik lees altijd mailtjes alleen... Voor als mensen niet. Um... Even kijken hoor. Ik kan het natuurlijk allemaal niet zo snel terugvinden. Maar ik lees mailtjes alleen voor als er echt niet over gebeld wordt. Want ik vind het altijd leuker om mensen zelf erover te horen. dan, uh... dan dat ik het alleen maar voor ga zitten lezen. Maar oh ja, daar. Maar dit was wel, dit was wel een verhaal dat ik dacht: van nou, dat klinkt best uh, zinnig. Van, van Ellie. Een vogel kan haar bevruchte eieren vasthouden... tot zo'n moment dat, dat zij vindt dat zij of de natuur een goede temperatuur of plek heeft... om de eieren op een goede manier uit te broeden. Vogels nou, dan, heb je, dan heb je je antwoord en gegeven. Vogels die te vroeg in het voorjaar bevrucht zijn... kunnen dus hun bevruchte eieren ophouden... en leggen het ei op het moment dat het de juiste tijd wel voor hen is. En dat weten ze heel goed zelf te bepalen. Dus misschien dat deze kalkoen wel negen bevruchte eieren heeft opgehouden. Nou, maar... Dan heb je het ook je antwoord daar gegeven. Ja, maar ik weet, ik weet ook niet of het waar is. Ik kan het niet doorvragen. Nee, nee, nee dat, dat, dat bedoel ik ook niet. Oh. Dan, dan, ik bedoel daarmee te zeggen, en jij zegt dat net. Ja. Die kalkoen is al eerder bevrucht. Ja. Door een kalkoenist. of een uh, kalkoenator. Of een kalkoenator. Weet ik, ik denk dat het, het ook een kalkoenator geweest is. <laughs> maar in ieder geval. Ja. Dus dat, dat wil ik meteen geloven, dat, dat, dat, dat een, want schildpadden doen dat ook. Oh. Dat weet je toch? Die gaan nee, dat dan, weet ik niet uh, toch. Leggen die, houden die hun eieren op? Die houden hun eieren op en dan... Ja, uh, die zeeschildpadden bedoel ik dan hè. En dan zwemmen ze naar het strand en dan graven ze daar een, eieren, een, een, een, een, een gat en daar begraven ze hun eieren. Oh. En dan gaan ze weer weg. Oh ja. Dus dat vooral dat, dat klinkt me wel plausibel. Nou, als jij het gelooft, geloof ik het ook, Fred. Die kalkoen is bevrucht. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja? Ja. Oh ja, en uh, oh. Mark, kan nog even of niet? Ja. Uh, dat, dat treinwissel gebeuren in de uh, Magnetic Fields van Jean-Michel Jacques, Ja. Dat is gewoon een perron nog. Is het gewoon een perron? Ja, dan zijn gewoon we ook wel uit de perron. Ja. Echt waar? Is het geen treinwissel? Wel heel, wel heel erg mooi om te horen. Oh. Want ik vind het de wereld te maar is gewoon een problem. Laten we er niet al te ingewikkeld over doen. Nou nee hoor. Oké. Okay, dankjewel. Oké. Okay. Tot rustig, Fred. Dankjewel. Dag. 0801121. Uh, Ron, goeienacht. Dag, Astrid. Goede Hallo. Dag. Hi. Hallo. We zijn weer, hè? Nou, gelukkig maar. Nou, niet. Ik ben weer de hele dag wakker. Dus ja. Ik uh, weet niet anders, hè. Nee, maar, Ron, als jij niet wakker was, waar deed ik het dan allemaal nog voor? Ja, maar. Ik moet morgen weer werken. Ja, maar ik kan, weet je, dan zit ik hier. Ik zit, ik, ik, ik zit hier met Rolf, die, die doet de knopjes. Ik zit hier met Chits, die zit de telefoon op te nemen. Er zit een hele vriendelijke portier zit hier altijd bij de, bij, in het gebouw. Ja, We zouden is. allemaal helemaal voor niks hier vier uur lang zitten als jij niet zou luisteren. Nee, niet helemaal voor niks. Kijk, voor de mensen die s'nachts moeten werken is het geweldig, maar. Er zijn ook mensen die gewoon uh, vrijdag overdag moeten werken. En die willen gewoon s'avonds om een uur of elf naar bed. En dat gaat dan weer niet, hè? Uh, sorry. Ja, het is niet Namens al, ons als... allemaal. Jongens, allemaal even sorry. Ja, ja ze zeggen allemaal wel, sorry. Ik vind het wel een geweldig programma. Daarom dat ik nog elke keer wakker. ben. Nou, gelukkig maar. Ik heb een antwoord hier. Ah, nou, dat, dat, dat zie je? Zie je? Okay. Het is allemaal ergens goed voor. Waar had je antwoord op? Op de asbest. Nou, vertel. Werk bij een klein chemisch bedrijf. Ja. Uh, nee, niet bij een klein chemisch bedrijf. Nee. Bij, bij, een, bij een groot bedrijf, maar uh, die zamelde uh, klein chemische afval in. Ja. Uh, Asbest is pas gevaarlijk op het moment dat het stuk is, kapot is. Ja. Um, bij die buizen of die me trouwens je geen zorgen te maken. Uh, als ze zich eigenlijk wel zorgen maakt, om, uh, dat hij niet weet of, of, of, uh, of, of op de een of andere manier. Uh, aan de asbest kan meten op een of andere manier. Dan kan ze contact opnemen met de Raad van de Accreditatie. Niet waar. zegt dat nog eens? De Raad van de Accreditatie. De Raad van de Accreditatie. Ja, en die zit in Utrecht. En wat gebeurt er dan? Uh, zij kan uh, uh, dat bedrijf bellen. Yeah. Die zijn gespecialiseerd in... Uh, het onderzoeken of iets uh, wel of geen, geen, uh, geen uh, asbest had. Uh, dus er komt er een mannetje langs bij haar waarschijnlijk. En die gaat uh, onderzoeken of die buizen die bij haar dus door het huis heen uh, uh, zitten. Of, of die inderdaad uh, gevaarlijk zijn voor, voor uh, uh, de mensen en de dieren in haar gebied. Okay. Ja, want het gaat haar niet alleen om die buizen, maar ook om. Als we, stel nu dat ze aan dat asbest gewerkt hebben in dat huis, hoe weet je dat dan? Ja. ja of je, of is dat kan... maar een halve dag schadelijk? Ja. Kijk, ik weet je als dit uh, Op de praktische check staat ook dat je. Als je, als je ja, goed. Uh, kijk. Ja, hoe moet ik nou een beetje netjes zeggen? Zijn we banger voor asbest dan dat we zouden moeten zijn? Nou, asbest is wel gevaarlijk. Maar op het moment dat het, laten we zeggen, kapot is, stuk is dan... Dat, dan, dat dan is asbest, laten we zeggen, die, uh, die tilten die erin zitten... Uh, die zijn inderdaad van gevaarlijk. Omdat uh, die gaan zich in de longen uh, nestelen. En dat is inderdaad uh, vrij gevaarlijk. Ja. Maar uh, asbest uh, op zich, als het heel is... Dus, laten we zeggen, Als het in die buizen zit of er is gewerkt in... Uh, dat huis met asbest, uh, ja kijk, as die asbest wilde dus vrij zijn gekomen in het huis en dat was me dus niet helemaal duidelijk in, in dat verhaal, dan zou ik dat zeer zeker wel laten onderzoeken. Maar islammen zeggen, uh, waar asbest in zit en dat het niet kapot, dan heeft dat nooit uh, een schadelijke gevolging voor, voor uh, mensen of dieren, Maar voor de zekerheid, want die mevrouw maakt het daar toch wel een beetje ergens zorgen over. Ja. Ik ja. wil even een belletje doen met een raad van de accreditatie. Die zit in Utrecht. Die maar kan kost het dan niet 120 miljoen miljard euro als een mannetje langskomt helemaal uit Utrecht? Nee, nee, nee. Maar ze krijgt dan ook gratis advies. Dat is helemaal niet. Oh. Uh, ik ken heel veel niet. Uh, uh, ik werk bij dat uh, bedrijf. En er waren vragen van, van, uh, van uh, onze klanten. Dan, dan deden we dat ook meestal naar hen doorsturen. En, Hey, je krijgt zoveel vies en het is helemaal niet zo dat, dat ik uh, nu in één keer uh, die mevrouw uh, op hoge kosten had. Ja, ja, ze kan ze gaan altijd natuurlijk gewoon even een belletje plegen, gewoon even blijven. Dan zeggen ze van nou, oké, okay, dit, dit is er aan de hand, um, hoe kan ik dat het beste voor mezelf? Uh, dat ik daar, ja, dat, dat in ieder geval niet gemakkelijk ligt. dat yeah. ik uh, yeah. elke uh, donderdagnacht. Ja. ja, we zo raak ik luisteraars kwijt. Maar in dit geval doe ik dat van harte als we daar Martine mee kunnen helpen. De raad van de accreditatie in Utrecht. Nou, ik ben benieuwd of het er gaat lukken. Ja, en heb ik nog één opmerking over die spinazie. Ja. Want ik ben het niet helemaal mee eens. Oh. Uh, wat dat gezegd is. Ik heb alleen Willem gehoord. Uh, die spreekt de niet. Omdat ik elke keer probeer dat Willem het stuur. Ja. Eh... Vanuit mijn chemische achtergrond die ik heb. Um, in spinazie is natuurlijke, dat in zit, in natuurlijke spinazie zit daar nitraat in. Ja. En nitraat is uh, uh, voor uh, planten uh, uh, onschadelijk. Maar wat gebeurt er op het moment dat wij spinazie eten? Dan wordt de nitraat in ons lichaam omgezet naar nitriet. Ja. Het is niet andersom. Het is oh. eerst nitraat. En in ons lichaam wordt nitraat omgezet naar nitriet. Ja. En in een kleine hoeveelheid is het voor de mens niet schadelijk. Maar wat gebeurt er op het moment dat je dat gaat verwarmen? Dus je gaat nitraat, spinatie, ga je verwarmen. Ja. En door het verwarmingsproces wordt het eerder omgezet in nitriet in je lichaam. Wat gebeurt er nu? Als je het voor de tweede keer gaat opwarmen, kan je je voorstellen... als je het eerste keer gaat op opwarmen, wordt het dus van nitraat snel naar nitriet. Ga je ja. het per de keer opwarmen, dan komen er dus meer chemische uh, stoffen in je lichaam. Dus meer nitriet. En dat is voornamelijk voor, voor kinderen schadelijk. Voor, voor de grote uh, gezonde mensen, zoals wij. Ja, zoals dus net die nitrouwen zijn voor 91. Ja, zo schadelijk is dat niet. Ja, nogmaals, uh, ik kan wel het zwart dit bekijken. Het is niet goed, het is niet gezond. Goed, roken is niet gezond, te veel drinken is niet gezond. Uh, nou goed. Oké, okay, maar het is niet zo dat het, de, als, je, als je het een keer per ongeluk nog een keer opwarmt... omdat het nou eenmaal in de kies zit, dat uh, alle twee je kinderen omvallen? Nee, ja, absoluut niet. Kijk, het okay. had ook op een pakje, uh, uh, uh, het is dodelijk, het is schadelijk voor de, uh, de sperma... het is uh, schadelijk voor uh, de ongeboren onge uh, kind en, en kijk, in die... Verhouding moet je een beetje zien. Het is niet goed. Nitriet in je lichaam, dat is niet goed. Het is een stof die niet uh, goed is voor ons lichaam. Uh, maar die wordt uh, aangemaakt omdat nitraat in ons lichaam, dat kent ons lichaam niet. Het nitraat wordt omgezet in nitriet en dat is schadelijk. Het okay. is niet zo dat is niet als je spinazie of peker omvat, en dat je daar eigenlijk zorgen moet om gaan maken. Maar nogmaals, voorkomen is beter om genezen. Oké, okay. dankjewel. Mag slapen? Ga jij alsjeblieft lekker tukken. Tot volgende week, hè? Welterusten. trusten. Doeg, doeg. Doeg. Oh, olive oil, olive papai. spinach, where's my spinach? My, oh, my, papai, but you're eating too much spinach. <laughs> well, blow me down. Is that right? Those big muscles? Nah, tain't so. I am what I am on account of I eat me spinach. Oh, I'm Papa the Sailor Man. Papa the Sailor Man. Now I am what I am, and that's all what I am, I'm Popeye the of it. Now I'm what tough kazookas, what hates all palookas, what hate on the ups and swear. Boy, I bips em and puffs em, and always outrubs em, but none of em gets nowhere. Now if anyone dashes to risk my fist, it's buff and it's wham, understand? So keep good behavior, it's your one life saver, with Popeye the Sailor Man. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. Popeye the Sailor Man. Boy, I am what I am, and that's all what I am. I'm Popeye the Sailor Man. Sailor man I de the sailor man Bill Costello in de rol van Popeye de Sailor man. 0800 1121 zeg ik nog maar eens een keer. En um, ja, ik zoek nog reacties op die vraag van Gerrit... wat uh, bespoten groente en fruit met je lichaam doet. En Johan wil zo graag weten, bestaat de vrije wil? Um, Willem wil weten hoe het motiefje van bloemen op de ramen ontstaat als het vriest... En uh, ja, het verhaal van Martine en de asbestbuizen dit is eigenlijk uh, net een hele goede tip voorbijgekomen. De raad van de accreditatie, misschien dat we daar nog eventjes over door kunnen gaan. En Martie wil zo graag weten wie er bepaalt hoeveel hagelslag er in een pak hagelslag zit. Of bijvoorbeeld hoe zwaar een mars is. Wie bepaalt dat? Wie, wie zegt er van, nou, oké, okay, we doen 380 gram in dit pak hagelslag. 0800 -1 -1 -1. Willem, goeienacht. Ja, goeiedag. Hallo. Hallo, Ho hoor je? Ik hoor jou wel, ja. Ja, oké, okay. nee, omdat je hallo zei. Nee, nogmaals hallo. <laughs> uh, ja, eigenlijk heeft de persoon uh, die voor me belde... er net uh, min of meer uh, het gras voor mijn voet uh, vandaan gemaaid. Ja, kunnen we het, uh, het uh, spinazieverhaal gewoon helemaal afsluiten? Het uh, spinazieverhaal... Uh, uh, oh, het de... asbestverhaal bedoel jij? Ja. Uh, ja, nee, het asbestverhaal kunnen we niet helemaal afsluiten. Uh, hij, had, uh, hij had wel gelijk dat het inderdaad uh, nagezocht uh, moet worden. En het gaat vooral om uh, materiaal wat verwerkt is... Uh, langer dan in huizen, uh, langer dan uh, uh, 30, 35 jaar geleden. Ja. En in, en in vooroorlogshuizen. Uh, daar is uh, dus uh, asbest uh, in te vinden. Ja, nou ja, maar heb... asbest is er wel te vinden in dat huis. Dat is, dat is de vraag niet. Nou, dat is de vraag niet. Nee, ze nou, het... zegt er zit sowieso asbest in mijn huis. Ja. Nou, ik zou het absoluut niet zelf uh, weghalen. Nee. Uh, ook niet uh, met een uh, mondkapje. Want ga je het zelf uh, weghalen, die asbest, dan, uh, dan breekt het. En bij het, uh, bij het breken ontstaan de, ge de gevaarlijke vezeltjes... De asbestvezeltjes. Dus. En die nestelen zich. Uh, die zie je niet met het blote oog. Maar die nestelen. Er hoeft zich maar één blauwe asbestvezeltje. in je longen uh, te nestelen. En het kan een incubatietijd hebben van. Uh, misschien wel tien jaar. voordat je asbest, asbestose oploopt. En dat is uh, te, uh, te vergelijken met longkanker. Oké, okay. nee, nou, dat is dan inderdaad. daar moet je geen risico's mee nemen. Maar wat moet je dan wel doen? En uh, inderdaad uh, doen wat die meneer uh, die uh, voor mij aan de telefoon was en uh, die het erover had, uh, het is dus grondig laten onderzoeken door een professioneel bedrijf en het moet ook door een professioneel uh, asbestverwijderingsbedrijf verwijderd uh, worden, ja. als, als het dus weg moet. Anders zou ik uh, in eerste instantie zeggen, ja, het is uh, om het te laten verwijderen uh, vrij veel asbest in je huis. Uh, dat is vrij prijzig. Dus uh, ik, ik zou zeggen, als je daar het geld niet, uh, niet voor hebt, je moet eerst een uh, kostenraming laten maken. Als je daar het geld niet voor hebt, dan zou ik het ook niet laten weghalen. Nee, maar ze wil gewoon ja, ik, graag en... weten of de huis veilig is. Ja, ja. Maar dan heb ik zo'n idee van, dan kun je het beter laten zitten dan als je het zelf weg gaat halen. Want dat moet je nooit doen. Ja, maar ze weet dat... niet wat er, wat er al ge, ge weggehaald en gesleuteld is in het huis voordat zij er kwam. Oh, dat weet ze niet. Nou, dan zou ik een professionele meting uh, laten ja, doen. Ja, ja, ja. is uh, zeer zeker van belang. Oké. Okay. Nou, volgens mij is, uh, is de tip voor haar wel duidelijk. Dus dat, uh, dat uh, gaat, hoop ik, dan helemaal goed komen met haar huisje. Dankjewel, Willem. Ja, dan had ik ook nog een antwoord op die hagelslag uh, die wat minder. Uh, ja. Werd. ja. Uh, dat uh, de reden dat dat gebeurt is uh, omdat uh, de, de winkelier heeft twee uh, opties. Dat is of de prijs uh, verhogen. dat ja. Omdat uh, de, de ingrediënten van het product uh, duurder geworden zijn... Dus dan kan die of de prijs verhogen of uh, minder inhoud in de verpakking doen. Nou, en uh, stel een pak hagelslag kost uh, 1,70 euro. Uh, 70. Uh, en, uh, en dan zou die er opeens uh, 1,95 euro uh, uh, 95 van moeten maken. Of 2,30 euro uh, 30, uh, voor hetzelfde pak. Uh, en het, dezelfde uh, grootte van het pak. En nou ja, dan kiest hij er toch maar uh, voor om er minder in te doen. Maar om het formaat van het pak hetzelfde te houden. Ah. En dat is wat met meer producten de laatste tijd aan de gang is. Dus de verpakking blijft even groot, alleen de inhoud wordt minder. Ja, dus daarom pak... krijg je zo'n raar getal als 380. Dan, dan blijft dus het, uh, het bedrag dat het kost blijft hetzelfde. Als het toen het 400 gram was, alleen is het nu 380 gram. Ja, precies. Het, hey. uh, bedrag, het bedrag blijft hetzelfde, de inhoud wordt alleen minder... en de verpakking blijft ook hetzelfde. Ja. En uh, ja, mensen nemen de moeite, of weinig mensen nemen de moeite om in de winkel... Uh, uh, die kleine lettertjes op de verpakking te gaan lezen. <laughs> dus uh, hè, als je, als je, als je een, opeens een kleinere verpakking uh, ziet... En dezelfde prijs, dan denk je van... Hé, hey, het is minder geworden. Maar uh, zie je dezelfde grootte van een verpakking... Nou ja, dat is, uh, dat is gewoon karton. Dat kost haast niks. Maar het gaat om de inhoud van het uh, product. Ja. En, en, en dat wordt gewoon verminderd. En dat uh, gebeurt de laatste jaren... met, uh, met meer uh, uh, goederen in uh, supermarkten. Nou, dat klinkt heel logisch. Ja, ja. Is het ook? Nou, dankjewel. Goed. Bedankt voor de uitleg. Ik ga eens even op, ja. het, op het pak hagelslag kijken morgen. En wat die, uh, wat die spinazie nog even betreft, wat nitriet en nitraat betreft, daar vergis ik mij nog wel eens in. Ja. Maar dat ik gelijk had, dat uh, werd uh, wel degelijk uh, bevestigd door de man die na, na mij belde. En die had het opgezocht. Die las het, uh, las het, ik denk van het internet of uit een uh, tijdschrift met uh, medische uh, of uh, wetenschappelijke uh, termen erbij. Ja, en uh, ik las niks, uh, niks voor, en ik uh, ik hou er helemaal niet van. Om uh, uh, als ik het over bepaalde zaken heb, dan uh, wil ik het zo vertellen dat iedereen het begrijpt. Ja. Nou ja, dat... Is een... en het was zeer zeker uh, geen 1 april geld. Oh, gelukkig. Nou, dan weten we dat in ieder geval zeker. Dank je wel. Nee, want ik, uh, ik doe niet aan 1 april. Waarom niet? Uh, nou, en zeker niet hè, met uh, uh, belangrijke onder, uh, onderwerpen. Waar, waarom niet? Ik vind het een beetje uh, dat April volsteed. Uh, ja. Ik neem, ik neem geen, geen de, uh, dingen over uit het, uh, uit het buitenland. Oh ja. En uh, ik vind het een beetje kinderachtig om, uh, om uh, uh, um mensen voor de gek te houden. Dus geen Valentijnsdag ook voor jou? Uh, nee, ook niet. Nee. Ach, ja. Nou, dan wens ik je gewoon een goede vrijdag. Uh, Goed. Een leuke vrijdag. Ja, ja ik, zou, ik zou iemand wel een Valentijnskaart willen sturen. Maar ja, dan weten ze weer niet. Het moet altijd anoniem blijven. Dan weten ze weer niet van wie het komt. Ja, dat geeft alleen maar gedoe. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Nee, en een kaartje sturen kan altijd natuurlijk. Dat kan altijd. Ja. Okay. nacht nog. Oké, okay, goeiedag. Dag. Ik Doe me eraan galoven. denken dat ik ook dringend weer een keertje mijn postvakje bij uh, Max moet gaan legen. Want het wordt de hoogste tijd om weer eens wat uh, kaartjes terug te schrijven. Dus als je me ouderwets een uh, kaartje wil schrijven, kan dat via Nachtzuster. En dan, uh, dan stuur je dat kaartje naar op Max. Uh, postbus 518 zeg ik even uit mijn hoofd en dan uh, 1200 AM in Hilversum. Dus postbus 518, 1200 AM in Hilversum. Uh, de crypto Dat wil ik heel graag uh, eventjes uh, aan je meegeven. De opgave die Mieke me stuurde vannacht is deze keer meer paal. Meerpaal. En de oplossing moet bestaan uit 15 letters. En je mag hem doorgeven via 0800 1121. Dus als jij weet wat ik bedoel als ik zeg meerpaal. en het antwoord bestaat uit 15 letters. dan bel je 0800 1121. En dan win je misschien wel iets van een prijs. Verzin wel weer wat. Jeffrey, goeiedag. Goeiedag, Asset. Ik heb vier antwoorden. Vier? Vier, ik heb vier, vier. Allereerst ga ik met nummer één beginnen met die groene groenteverhaal. verhaal. Ja. Die vrouw was, die vertelde over die slaakkrop, die is in plastic zat er dus. Ja. Want plastic is niet goed voor dat sla, want dan gaat het een beetje ruiken. Ik pak altijd mijn slaakkrop en mijn groene groente in kranten en dan gewoon in de groente laden. Want ik moet anderhalve weken zo bewaren. Maar je zit echt je groenten vouw je in een oude krant en dan gaat het in de groentelaar. Ja, gewoon in de want plastic heb ik gemerkt want dat gaat broeien. Omdat ze dat, ge, dat niet, dan gaat het uitdrogen. Terwijl de koelkast dus is dus een vochtige lucht altijd in de koelkast. Dus je die krant kranten omheen. Dus die kranten worden dus vochtig door de werking van de koelkast. Dus dat absorbeert een beetje de bacteriën. Dus die worden dus afgeschermd van bacteriën. En die schoenen blijft ook mals. Like, uh, net als je pas beknopt is. Maar heb je echt, eet je echt een, een sla en dan uh, de, anderhalve week later weer sla? Jazeker. Ik, ik ben al steeds leven. Ah, gelukkig. <laughs> Want anders zou je niet kunnen meedoen. Ja, maar we weten natuurlijk niet hoe je eruit ziet. Dat kan wel verschrikkelijk zijn. Maar hoort, ja, maar goed, de is erop daar verschilt uit. Iedereen is net een bening. Dat is antwoord één. Antwoord twee gaat over dat gewicht van die pakken. Dus meestal als je kijkt op zo'n zo label van, van slaolie of bijvoorbeeld van havenslag... Oh, Jeffrey, je ja. moet niet vergeten uh, de telefoon iets verder van je mond en blijven articuleren. Ja dat is goed, ja, ik, zal ja. Er, ik zal het proberen. Ja. Het punt is, als je dus kijkt op de verpakking, als je dingen koopt, staat het verwicht bij, bijvoorbeeld 380 gram en staat het E achter. Ja. Die E wil zeggen het is een indicatieve ding. Wel, in principe, voor fabrikanten is het lastig om precies af te meten voordat er 380 in zitten. Dus in principe, meestal gevarieerd. Dus het ene pad is voor 379. Het ja. andere pak 380 en de half dus de E duidt aan. Dus dat is wat erop staat, de inhoud, dat het zo een beetje fictief is of indicatief. Ja. Dus het, is niet, het is nooit exact precies, terug, dat zou het niet kunnen. Omdat het allemaal geautomatiseerd is, want die computer geeft alleen aan. De pak moet gevuld worden. Als het gevoel die computer de pak heeft gevuld, dan stopt hij ermee, dan gaat het weer doorschuiven naar de volgende pak. Ja. En dan had ik nog een antwoord over asbest. Ik heb nou drie jaar geleden is mijn woning gerenoveerd ja. en ze op het asbest weggehaald. ze hebben dat afgesemd met een soort luchtbevochtigingsapparaat en die medewerkers van het bouwbedrijf, je ja. liep erbij als astronaut, een soort zo astronautpad ja. zonder blauw. Ja. En is een gegeven moment, dus was een luchtbevochtigingsinstallatie in mijn douchecel. en op zo'n soort kijkerteller. Het is een apparaat die piept, die zo piep, piep, piep, Als het asbestgehalte te hoog is, gaat die piepen. Ja. Dan weet je mensen we moeten even stoppen. Oké. Okay. Nou, dat is ook een goede voor Martine, dat ze, uh, dat ze dus... Maar uh... asbest, <coughs> het gaat alleen als je asbest gaat bewerken, je gaat zagen of je gaat ja. erin... Putten. Nee, dat weten we, Jeffrey. Wat had je nog meer voor antwoord? Het antwoord was over vrijwillig. Er bestaat ook een soort wil in ieder wet, Dan is dus in ieder persoon mag dus zelf beschikken binnen bepaalde termen over zijn eigen lichaam, zijn eigen kapitaal. Dus je hebt een soort vrije wil, je mag kiezen wat je wil. Je mag vooral kijken naar welke tv-zonder je wil, dus een soort vrije wil. Maar vrije wil is een soort aspart begrip. Dat wil zeggen dat de staat moet dus niet, zich niet te veel met burgers bemoeien, want die burgers kunnen zelf nadenken, de meesten dan, en die weten wel wat ze wel en niet kunnen maken. Oké. Okay. Dat was het, niet. Nou, een goede lijst weer. Dankjewel, Jeffrey. Oké, okay, succes je met het programma. Ja, dank je. je Tot je de dag. volgende keer. <laughs> Doeg. Pieter. Ja, hallo. Hallo. Hier ben ik. Ja, gelukkig maar. Nou, ik, ik dacht even, even zal ik, Pieter uh, nog wel bellen. Ik zeg maar over ja. die vrije wil. Ja. Uh, ik denk al, ik kon Jeffrey niet zo erg goed verstaan. Maar nee, het is al... altijd een beetje lastig, ja. Maar uh, ik vind het eigenlijk ook een vrij onzinnige vraag of de vrije wil bestaat. <laughs> uh, want uh, nou, stel dat wij gaan discussiëren over de vraag of God bestaat... Yeah. Nou, daar moeten we niet aan beginnen, want uh, daar komen we ook niet uit. Nou, het is ook een uh, beetje... De reden dat je uh, uh, yeah. zit met de vraag van, ja. Uh, ja, wat bedoel je dan als je het hebt over God? Daar begin je al. En dat is uh, eigenlijk ook het grootste probleem als je over de vrije wil gaat praten. Wat bedoelt iemand nou wanneer die zegt bestaat de vrije wil? Daar is geen eensluidend antwoord op natuurlijk. Nee, maar dan kun je er dus ook helemaal, gewoon helemaal iets zo over zeggen. Nou ja, niet, dan uh, we weer een, uh, we krijgen we weer een meningenprogramma. En dat hadden we vroeger, hebben we een tijdje Precies. met de nachtdienst gedaan. Doen we niet meer met nachtzuster. Dat nee. is echt uh, nee. informatief met vragen en antwoorden. Dus um, ik hem. Je dan hebt dan ook gelijk, ik hem. Over, over gaan zo. praten, want dat heeft helemaal geen zin. We doen het niet meer. Nee. Maar belde je dus, daar nou over? Nee, toch? Wat zei je? Belde je nou om te zeggen dat we het daar niet meer over gingen hebben? Nou, uh, dat maakt me niet zoveel uit. Ik zou het dan oh. willen hebben over de vraag van... Uh, uh, um, er wordt dus eindeloos over gediscussieerd. En uh, de grootste filosofen die spreken elkaar op dit punt tegen. Dus wie zijn wij om dat eventjes hier uh, in Zartar die programma op te lossen? Nee, Je hebt helemaal gelijk. Uh, dus ik zou inderdaad zeggen... Uh, ja, voor degene die daar een antwoord op wil. Want dat is, daar gaat het natuurlijk even om. Iemand die... die uh, je loopt tegen zo'n vraag aan en gaat daarmee aan de slag voor zichzelf. En denkt, nou, dat zou ik dan best willen weten... Maar ja, dan is dat. Uh, en bij, kijk, als het gaat over de vraag: bestaat God? Dan uh, zijn de meeste mensen daar op een gegeven moment ook wel achter. Want het is ook een heel veel bediscussieerd thema. En mensen die uh, uh, ja, daar uiteindelijk uh, uh, in willen geloven, die doen dat. En mensen die dat, zeggen: ja, ik kan er helaas niet meer mee uit de voeten. Die. Uh, nou goed, die, die uh, hebben evenveel recht van spreken. Dat is helemaal uitgediscussieerd. Dat weet dat uh, eigenlijk iedere volwassene wel op een gegeven moment. Mm -hmm. Bij de vrije wil. Uh, ja, dat is dan, het is momenteel een beetje een hype om over de vrije wil te filosoferen. Dagblad Trouw heeft er uh, afgelopen jaar een hele serie aangeweid en uh, ja, daar is ook een beetje de conclusie van. Uh, dat is een, een, een vergelijkbare vraag als de vraag van uh, bestaat God. Je weet, ja, de mensen die erover discussiëren, die uh, die weten over het algemeen niet precies uh, of ze nou wel over hetzelfde praten... en waar ze dan over praten. Dus, uh, we doen het niet meer, Pieter. Dan uh, wordt een kwestie van meningen. We doen het niet meer. Dat moet je niet doen. Nee, we doen, het, nee ja, we doen nog van alles, maar we doen niet meer over die vrije wil. Want het is inderdaad gewoon niet een vraag waar gewoon een antwoord op gaat komen nee. vannacht. En ja, dat is toch een beetje ons streven. Had je ja. verder nog iets, Pieter? Nee, dat was het. Nou, ik, ga ik, lekker bed liggen. ik ben heel blij dat je dit even afgerond hebt voor me. Oké. Okay. Dankjewel, tot de volgende keer. Ja, ja. oké, okay, Hoi, Martin. Ja, Ja, ik, uh, eigenlijk is het uh, gras voor mijn voeten weggemaaid door de vorige, vorige spreker. Wilde je precies hetzelfde zeggen? Ja, ja, min of meer. Want uh, ja, het ging nog voor mij even verder. Want een vrij wil, uh, stel dat je een wil plegen. Ja. Is dat een vrij wil of uh, niet? Ja. Of is dat voorgeschikt? Ja, maar dat is een, een heel naar voorbeeld. Maar ja, zo kun je natuurlijk heel, heel veel uh, voorbeelden voorbeeld, geven. Maar door de, de vraag die Johan opgeroepen is een uur ja. geleden. En daar zit ik over na te denken. Niet dat ik mm -hmm. dat van plan ben of zo. Oh, dan is het maar goed. ik uh, heb mensen in mijn omgeving die ernstig ziek zijn. En waar dat een, een, een, toch een, een soort... Uh, ja, dat ze daar toch dagelijk aan zitten te denken. Moet ik een, een, een, een. En is dat vrije wil, of is dat uh, door de omstandigheden gekomen? Ja. En dat heb ik jou niet beseft uh, voordat ik die vraag aan jou stelde. Nou, ik denk dat hij het drommels goed beseft hoor. Maar hij dacht: dat kan leuke discussies opleveren. Ja, maar dat uh, ja, het zou een hele leuke discussie komen. leven alleen dat dat in mijn, zoals ik, ik ben helemaal gezond hoor. Ik ben uh, niet uh, oud, ik ben niet dom, ik heb een vrouw, ik heb kinderen, dus, voor dus mij niet, uh, het komt niet op voor mij. Maar het is natuurlijk, mensen er zitten zoveel mensen naar jouw programma te luisteren, dat er een aantal mensen zijn die daar misschien wel over nadenken. Ja. Dus als je zo'n vraag uh, stelt, en Johan is mede presentator geweest van jouw programma, en dan denk ik van, ja, heeft dat zin om zo'n vraag te stellen? Ja, maar dat was een heel ander programma, dus dat is uh, misschien dus, hey, dat dat de verwarring een is. Een jaar geleden zat hij samen met jou toch in het... Ja, uh, maar dat was een ander programma. Dan vroegen we juist mensen om hun mening, in plaats van wat we nu doen, om mensen naar hun ervaring ja. en kennis te vragen. Okay. Dus dat is, uh, ik snap de verwarring wel. Maar dankjewel, uh, de, ik kijk, ga het onderwerp okay. gewoon echt schrappen nu. Hoi. Dank je, doeg. 0800-1121 als je nog uh, een nieuwe vraag hebt. Wil? Hallo. Hallo. Hallo. Zeg ik het maar Wil. Oh nou, kijk, ik, ik riep er net om. Ja, ja dat, dat hoorde ik. Ja, jij denkt ik bel. Ja, Nee, dat, dat, dat deed ik al een tijdje hoor. Ja. Want je bent een vreselijk mens eigenlijk. Jij houdt me de hele nacht wakker. Ja, ik hoor het toch vaker. Het spijt me heel ja, erg. Ja, maar ik vind het leuk. Ja. Dus vandaar. In nee, slapen ik, ik doen, voel, doen we wel... dat uh, De kortste weg tussen twee punten in lijn was. Ja. Is zelfs. Hè? Ja. Waarvoor zijn tunnels krom. Zijn tunnels krom? Nee. De, de Maastunnel, dan moet je met een bochtje naar links of naar rechts, welke oh. kant je op gaat. De Keeltunnel, de Velzertunnel volgens mij. En zo zijn er nog wel een aantal meer. Kijk dat ze van boven naar beneden gaan om onder de rivier door te gaan, dat snap ik. Maar waar we ze dan ook nog de bocht op moeten, links of rechts om, dat vraag ik me af. Ja, maar wie zegt dat een, een tunnel de kortste weg moet zijn van de ene kant naar de andere kant? Dat is toch het goedkoopste, recht de, de, als, als de kortste weg tussen twee punten, of uh, Als de kortste weg tussen twee punten een rechte lijn is, dan zou ik die kunnen zo recht mogelijk maken. Dan kost hij het minste. Nee, nou ja, dat is niet waar, want dan moet je de weg aan de ene kant misschien een stukje oplengen... en de weg aan de andere kant een stukje korter maken. Dat is ook allemaal weer duurder. Hoezo? Nou, stel je staat aan de ene kant van de rivier. Ja. En je gaat recht, uh, steek je hem over naar de andere kant van de ja. rivier. En je komt dan niet bij een weg uit, maar je ziet de weg ergens, of zeg ja, maar, halve kilometer maar die rechts weg die van je. Je wordt nou. aangelegd uh, al naast lang die tunnel daar ligt. Wat? Die weg die wordt toch aangelegd al naast lang die tunnel daar ligt. Nee, dat weg hoeft weg toch niet. Het kan de toch weg. zijn dat er al een weg, weg herkken, in de buurt dan is. Dan die tunnel. Ik, wil? Ja. Het kan toch zijn dat er al een weg in de buurt is. Dat zou kunnen ja, maar dan zou je nog van het ene wegend bij de, bij, de, de, de, de, bij de rivier naar het andere wegend aan de overkant van de rivier... in een rechte lijn kunnen leggen. Ja, maar misschien dat aan de overkant van de rivier... wel juist een stuk uh, keiharde leisteen zit... In Ik weet, ik, weet ik, ik roep even het eerste wat in me opkomt, <laughs> maar iets waardoor het makkelijker is om hem honderd meter verder uit te laten komen. Ja, ja, ja dat zou allemaal kunnen, maar de, uh, ja. Nou, ik weet dat er echt dat er tunneldeskundigen naar dit programma luisteren. Oh, dat is heel fijn. Ja, want ik heb een keer een meneer gesproken over een tunnel, er was zo dat het verhaal. Ik weet niet meer waar het over ging, maar ik heb er zoveel van geleerd. Je weet het niet meer. Dat nee, erg hè, maar zo, ik hoop altijd dat het vanzelf weer een keer terugkomt. ja. ja. En, een, en dat hij wakker is en dat hij even belt. Waarom tunnelsafwijkingen naar links of naar rechts vertonen en nou ja, niet de kortste weg? Ja, waarom, ja, waarom, waarom zit er een bocht in? Ik heb een Oh, fijn. Dus onbevlekte ontvangenis. Nee. Die grap is al gemaakt. Oh. Waar <laughs> je niet tussentijds? Zeker. <laughs> heb even een, je hebt even een, uh, een tukje gedaan tussendoor. Ja, Dat moet dan wel. Van, hal, van half vier tot vier. <laughs> Ben je even weggedommeld? Dat zou kunnen. Ja. En um, uh, uh, wat had je nou voor voorbeelden bij die tunnels? Vinden voorbeelden? In... Uh, ja. de, de, de Maastunnel. De Maastunnel. Daar loopt een hele, hele bocht in. Uh, naar links of naar rechts? De Keeltunnel. De wat? Oh, De Keeltunnel. De Keeltunnel? Ja, bij Dordrecht. Oh, nooit vergooid. De Keeltunnel. Het zou de Vlakentunnel ook nog wel eens kunnen zijn, maar dat weet ik niet zeker. De Vlakentunnel. Nou, ik ga mijn best voor je doen. Wil, je weet het maar nooit. Ik hoop het. Je hoeft nog maar een uur en acht minuten. Oké. Okay. Zet ja, hem op, ja, okay. hè. Je Daar kunt is. het. Oh nee, dan moet je nog naar huis natuurlijk. Ja, precies. Maar dat komt allemaal goed. goed. Hé, hey, bedankt. Jij ook bedankt. En een de uitzending verder. En hetzelfde. -da. dag. Ans. Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, ja. Ik, uh, ik heb ook eindelijk eens een vraag en dat gaat over die prachtige kant en klaar maaltijden van Albert Heijn. Die met, prachtige? Uh, om... Pardon? Die prachtige? Ja, die in die mooie verpakkingen, weet je wel, in die, uh, in die, in die doorzichtige doosjes. Ja. Yeah. Daaronder in mooi macaroni, daarbovenin de prachtigste sla, die dan uh, dagen houdbaar zijn. Ja. Yeah. Wat doe ik daarmee? Opeten. Ja, dat begrijp ik. In de magnetron zetten? Nee, nee, hoe kun je nou die sla verwarmen? Hè? Huh? Die dozen, die moet je dus zo opeten. Oftewel, niet de dozen, maar wel de inhoud. Ja. Maar die sla, die zit er ook al dagen in. Oh, je bedoelt, als, als uh, vervolg op die eerdere vraag, over ja, dat je sla ja. niet mag bewaren. Ja, maar twee dagen mag toch wel? Ja, gunt, maar ze zijn meestal langer houdbaar. Echt? Ik kreeg vandaag een prachtige doos die drie dagen houdbaar is. Dus we, dus we vragen ons af, hoe zit het met. Um... Ja, en hoe zit het met de nitriet en de nitraat in de verpakte sla... Ja, van de houdbare ja. maaltijden van de Albert Heijn? Ja, bijvoorbeeld. Hmm. 2000 heeft ze ook natuurlijk, maar ik had ja. het vandaag van Albert Heijn. Maar eet je vaak van die dingen van de Albert nou, Heijn? Nou, nee, maar op het ogenblik zit ik met een externe fixatie aan mijn been. En ik kan dus niet, en dan brengen de mensen dit voor mij mee. Maar wacht heel even, je hebt een externe fixatie aan je been? Ja, dus ik kan niet lopen. Ik maar wat is een externe lopen, dus fixatie? Ik dat ze wel eens even van mij iets meebrengen. Ja, dat is heel vriendelijk natuurlijk, maar wat is een externe fixatie? Ken je dat niet? Dat is, uh, nee. ik heb op drie plaatsen mijn been gebroken en daar zit een grote ijzeren stang in, mijn bot, die de hiel aan elkaar moet laten groeien. Nou, wat een toestand, ans. Oh, meisje, en praat me er niet over. Ben je wezen skiën dan? Nee hoor, ik heb gewoon uh, uh, niks, niks spectaculairs. Drie treedjes van de trap. Oh, dat meen je. Dat meen ik echt. En vaker hebben ze me dat al gezegd in het ziekenhuis. Hoe kan het? Maar het is zo. <laughs> dus ik kon alles, dansen, springen, huppelen, fietsen, alles. Maar ik ben nu helemaal afhankelijk nog van een kopje thee. Oh, maar wat, wat, het was een trap in je eigen huis. In mijn eigen huis, ja. En wat, wat was het moment? Het moment was dat ik van de laatste drie treden afgleed En uh, ik om mijn man riet. Die zei, oh god, je been staat andersom. Ach, wat verschrikkelijk. Maar wat, wat was, waar was je naartoe onderweg met wat in je handen? En... want we hebben namelijk onze slaapkamer... Een badkamer en dat beneden en de kamer boven. Dus ik ging gewoon naar beneden. Je ging naar bed. Het was tijd om naar bed te gaan. Nou, het was een beetje vroeg. Maar goed, misschien <laughs> ging ik een plasje doen of zoiets. Weet, weet niet precies interesse. meer. Maar goed, ik weet daarna niet zoveel meer omdat ik te veel pijn had. En je viel en je riep van uh, help, help. Je man kwam eraan en die zei ze ziet er niet goed uit. Oh, die zei, je been staat over het was, zal even 112 bellen. En 112 zei tegen mijn, ma mijn man zegt, ja, het is niet goed, haar been staat helemaal over het was. Hij zegt, bent u dokter? Nee, zegt de maar ik zie wel dat been over het was staat. Oké, okay, we komen eraan, duurde vijf kwartier. Toen kwam, de dokter, oh. toen kwam de dokter en die zei, oh, het is gebroken. Ja, zei mijn man, dat wil ik. ik zal een ambulance laten komen. Ja, zei mijn man, maar hoe lang duurt dat dan nu nog? En toen zei hij van. De vorige keer heeft het ook al zo lang geduurd. Dus hij zei ze: Nee, nee, nee. Binnen een uur, weer vijf kwartier. Oftewel, ik kreeg een alsmaar dikke been. Wat ja. ik zelf niet in de gaten heb gekregen. Met oh. het gevolg dat ik toen ik in het ziekenhuis lag. Twee weken moest wachten tot het been dun was. En toen pas geopereerd kon worden. Oh. En morgen zit ik weer vijf weken in de fixatie. Maar ik heb er van de week drie weken bij gekregen. He fijn! Ja, twee maanden met je been in een externe fixatie. Ja. En, en hoeveel jaar ben je? Uh, Ongeveer. Je mag een paar, een paar jaar jokken hoor. Ja, maar ik ben het wel. En uh, ik ben al heel dankbaar. We hebben van de week foto's gezien. Het wordt weer een heel. Wordt het weer? Het komt weer goed? Het wordt weer een heel. Ja. Oh, gelukkig. Maar even, even Ans, hoeveel jaar ben je? 69. 69, dus dat wordt nog een hele, hele kluif om dat allemaal weer lekker soepel te krijgen straks. Ik heb, ik heb één jaar gekregen. Ah, echt? Oh, wat ja. een toestand nog, hè? Maar ik heb vanmiddag nog tegen mijn dochter gezegd: want ze zegt, oh man, toch? En dat soort dingen. Ik zei: Nou, ik kan het aan. Ja, ik kan het aan. Ja, dat vind ik ook. En toen zei ze, nou mam, ik wist wel dat je sterk was. En dat was voor mij dan even een genoegdoening." En was dat de dochter die die vieze salade van de Albert Heijn meegenomen had? <laughs> Die heeft dat met alle liefde van mij gedaan. En dus zei: Mam, ik heb zoiets lekkers voor je meegebracht. Want je moet echt goed blijven eten. Anders groeit het niet aan elkaar hoor. Oh ja. En dan komt ze met, met uh, zes dagen houdbare nitrietslaan. <laughs> ah, nee, dat ben ik niet bedoeld. Het is een schat. Ja, en heb je hem alleen opgegeten, die salade? Of heb je man nou ook een beetje nitriet salade gekregen? Nee, man heeft twee haringen gekregen en die heeft hij opgegeten. Oh, dus. nou. Maar goed, in ieder geval het gaat er mij om wat doen wij daaraan. Hè? Ja. Want het staat toch mooi allemaal. Uh, knap duur geprijsd. In de, in de winkels. Ja, en dan hebben we net gehoord dat we de sla helemaal niet mogen bewaren zolang. Nou. Behalve dan misschien met een watje en een met het, keukenpapier. Met een watje, keukenpapier, krant erom en dan in de sla ja, ja, Nou, ja, wat een ja, toestanden ja. allemaal. Nou, ik, ik, uh, ik uh, vraag me af of er nog iemand gaat bellen hierover... maar we kunnen het altijd proberen. 0800 1121, zeg ik maar weer. En dan, Anst, dan rest mij om je heel veel sterkte in die drie weken... en nog het uh, hele jaar te wensen natuurlijk met het pootje. Hartelijk dank. Oké, okay, heel veel beterschap en bedankt voor je telefoontje. En bedankt voor het begrip. Oké, okay, dag Hans, goed. Dag. En je dochter, dag. 0800-1121. Straks zijn we er nog een uur met de wachtkamer van de nachtzuster. Tot zo.